Eva de Jong met het NOS-journaal. Zo'n 150 Marokkanen voeren in Den Haag actie tegen de hoge straffen... die leiders van de protestbeweging in het Marokkaanse rifgebied hebben gekregen. De actievoerders eisen dat Nederland de straffen veroordeelt... en dat er vanuit Europa politieke druk wordt gezet op de Marokkaanse regering. Tientallen protestleiders in het rifgebied kregen straffen tot 20 jaar. Een deel van de gevangenen zou er slecht aan toe zijn. Bewoners van het rifgebied voerden actie... omdat ze zich achtergesteld voelen door de Marokkaanse regering.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 Ook krijgt hij meer macht, zoals het benoemen van rechters. Tegenstanders vinden dat Egypte hiermee afglijdt naar een dictatuur. Ook vinden ze dat het referendum veel te snel komt, waardoor ze geen tegencampagne konden organiseren. Voor het eerst is een feutus na een abortus ingeschreven... in het bevolkingsregister, meldt het EO-programma Nieuwlicht. Sinds februari kunnen ouders een doodgeboren kind laten inschrijven. Een vrouw die spijt kreeg van haar abortus deed dat ook. Volgens haar advocaat bewijst dat, dat de overheid erkent... dat er ook in het geval van een abortus sprake was van een mens. De veerdienst naar de Markerwadden is vanochtend van start gegaan. Van de vijf aangelegde eilanden in het Markermeer... kan het hoofdeiland van 250 hectare worden bezocht. De Markerwadden moeten de natuur in het meer gevarieerder maken. Afgelopen jaren ging de vogel- en visstand er flink achteruit. De veerboot vaart tot eind oktober vanuit de haven van Lelystad. Het weer vanmiddag volop zon bij temperaturen tot 26 graden. Alleen op de Wadden blijft de temperatuur wat achter. Aan de westkust voelt het iets koeler door de zeewind. Ook eerst en tweede paasdag volop zon en temperaturen boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9 Amstelveen alkmaar ligt een geschaarde kerf en kooi meer vanaf Akersloot 5 km Philip. De vertraging ruim drie kwartier.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 van Zandvoort op zaterdag. Het zonnetje schijnt buiten. Het is heerlijk weer hier in Zandvoort. En wij, Abijan en ik, zitten weer in de studio aan de Tolweg Tina. Drie uur lang, Zandvoort op zaterdag. Een hele goede middag. En hallo, Abijan. Ja, goedemiddag Rob. Goedemiddag luisteraars en kijkers niet te vergeten. Ja, wederom drie uur lang live Zandvoort op zaterdag. Prachtig weer buiten. Heerlijk strandweer. Perfect weer om lekker naar het circuit te gaan, want er is natuurlijk van alles te doen op het circuit dit weekend tijdens de paasraces. We gaan rond de klok van kwart voor drie even live schakelen met het circuit, want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. En hij zal zo even bijpraten over het wel en we tijdens die paasraces die vandaag en morgen op het circuit worden verreden. Verder hebben we natuurlijk ook vintage het Zandvoort, bij de parkeerplaats Zuid, op dat, stukje, op dat stuk grasveld. Luchtgekoelde kevers doen daar hun opwachting. Die zijn gisteren allemaal, allemaal al begonnen. En vandaag is er van alles te doen. Dus ook als u in de buurt bent van de Zuid-Noordboulevard... bent u van harte welkom om daar eens even een kijkje te gaan nemen. Een prachtig evenement. Vintage at Zandvoort. En wij zijn er morgen live bij trouwens. Ik, ja, weet jij al iets van hoe laat? Uh, uh, van 12 tot 4. Van 12 tot 4 live. U, uw enige echte lokale zender ZFM. Live vanaf uh, Vintage at Zandvoort. Morgenmiddag van 12 tot 4. Uh, er wordt vandaag. Uh, het is Pasen, maar er wordt gevoetbald. En wel uh, hebben we vandaag. Jong Holland ontvangt SV Zandvoort. De wedstrijd begint om drie uur en we gaan tegen tien over drie... voor het eerst live schakelen met Jan van der Leden. Want die is daar voor ons aanwezig en die zal live verslag doen van die wedstrijd. Daarnaast hebben we natuurlijk de vaste items zoals er zijn rond de klok van half vier... de evenementenagenda en u hoort het al: er is wel weer van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp, dus houdt uw pen en papier bij de hand. Het weerbericht, blijft het zo mooi, wordt het nog mooier, wordt het wat minder... u hoort het allemaal rond de klok van half drie... Het Dier van de Week uh, die luistert deze week naar de naam Frenkie. En ik denk dat jij daar wel iets mee kan. Uh, ja, zeker. Muziek, Dank hè? je wel daarvoor. Ja, graag gedaan. Uh, Dier van de Week, half vijf. Frenkie, het gedicht van de week. Uh, uh, dat is uh, ja, ook een beetje in het kader van Pasen en de Passion en de Matthäus Passion. Je bent niet alleen. Mooie titel, hè? Mooie titel. Maar daarvoor moet u nog even wachten, want dat is pas om kwart voor vijf. Verder natuurlijk gewoon Zandvoort nieuws in het kort... En verder nog van alles wat, kijken we ook even vooruit natuurlijk naar uh, 27 april Koningsdag. En ik zou zeggen, uh, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Zo is dat, Albert-Jan. Uh, en kijken doe je via www.zfm-live.nl. Het is paasweekend, ja, morgen vrij, overmorgen vrij En lekker genieten van het uh, mooie weer hier in Zandvoort. Maar blijft het ook zo, dat hoor je straks om half drie. En krijgen we last van de paasvuren uit het oosten? Dat uh, moeten we ook nog even afwachten natuurlijk. Want uh, ja, met de Oostenwind kunnen we daar best uh, ook hier in uh, Salford uh, last van uh, ondervinden. Daarover straks veel meer om half drie bij het CIVM weerbericht voor de komende dagen. En verder sportsnieuws nieuws en nog veel en veel meer. En lekkere muziek, waaronder deze uit de jaren tachtig van Jermaine Stewart. Ja, ik dacht bij mezelf, deze plaat ga ik maar eens op zaterdagmiddag draaien. Want ik zag ze helemaal ontbloot, zag ik ze op de Van Lennepweg, uh, lopen. En daar word je niet heel vrolijk van, Albert uh, Jan. Nee, het, het is, ook, het is, ook, gelijk, is het ook gelijk... Een paar van die Oosterburen die dan uh, zonder shirt uh, over de Van Lennepweg heen lopen. Gelijk, Dat ja. schiet niet echt op. Maar misschien is kledingsregels in het dorp wel, en rondom het dorp. Wel van toepassing. Dat mensen zich een beetje fatsoenlijk moeten aankleden. Op het strand mag dat natuurlijk allemaal uit. Zo is het. Maar, maar uh, in het dorp doe het alsjeblieft niet. Het is geen gezicht. Zo is het. Hier is een uh, Cool Kids trouwens. De hele tijd uh, Nieuwig en op uh, ZFM Zandvoort. Deze van uh, Echo Smith en Cool Kids. Vandaag goed gemaakt op de zaterdagmiddag. En voor de mensen die, die naar de herhaling van dit programma luisteren... op de maandagmiddag. Goeie tweede paasdag zeggen we dan. En het is tijd voor het nieuws in het kort nu. In de eerste week van april van het uh, strengere Airbnb-beleid van de gemeente Zandvoort... hebben zich 122 inwoners aangemeld die hun woning via Airbnb willen verhuren... of als bed en breakfast willen aanbieden. Sinds 1 april zijn de regels voor toeristische verhuur van woningen in de gemeente aangescherpt. Na lang beraad met de gemeenteraad kon wethouder Ellen Verheijden Haas het beleid rondom Airbnb toch aanscherpen. Ze wilde aanvankelijk het aantal dagen terugbrengen van 120 naar 60, maar daar was geen steun voor. Nieuwe regels zijn onder meer dat Zandvoorters zich eenmaal moeten registreren bij de gemeente als ze hun woning willen gebruiken voor toeristische verhuur hij of zij ingestreven moet staan bij de gemeente... en hij of zij ook echt de hoofdbewoner moet zijn van het pand. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete verwachten. Ook zet Zandvoort vanaf 1 april jongstleden... extra handhavers in om excessen tegen te gaan. De Belastingdienst heeft donderdagochtend, afgelopen donderdagochtend 18 april... een inval gedaan in een woning aan de Kost Verlorenstraat. De politie was aanwezig om de Belastingdienst daarbij te ondersteunen. Een berger was ter plaatse om objecten en een voertuig in beslag te nemen.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 Ook daalde de winkelleegstand sneller dan in de rest van Noord-Holland. Dat blijkt uit het onderzoek van de provincie. zuid kennemerland kent circa 160 leegstaande winkelpanden. In Bloemendaal is het aantal winkels het snelst teruggelopen van alle gemeenten. Zandvoort 5,9% en Bloemendaal 7,8% horen bij de gemeenten met een hogere winkelleegstand dan gemiddeld. In de dorpen is waakzaamheid op zijn plaats. Zandvoort heeft namelijk een hoge daling van het aantal werknemers per vierkante meter. Van 51 terug naar 43. Het gebiedsverbod voor een bewoner aan, van, de beschot, van het beschoten huis in de Dr. C.A. Gerkenstraat in Zandvoort... is met een half jaar verlengd. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente. Het voorarrest van de verdachten uh, is uh, afgelopen donderdag door de rechtbank verlengd. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen op de vraag... of de drie mannen ook verdacht worden voor het plaatsen van een handgranaat. De Jumbo-race dagen van 2019 op circuit Zandvoort op 18 en 19 mei... beloven weer een fantastisch spektakel te worden. Tijdens een exclusieve persconferentie van Jumbo en Circuit Zandvoort... werd alvast een deel van het programma uit de doeken gedaan. Naast Max Verstappen gaat ook zijn teamgenoot van Red Bull Racing Pierre Gasly... demo's verzorgen op ons circuit. De Jumbo-race dagen vormen een jaarlijks hoogtepunt... op de Nederlandse racekalender. En nu nog even een waarschuwing. Wie, uh, wie dit weekend uh, het huis heeft verlaten... Uh, heeft het vast gemerkt. Het is warm. En dat zal de komende dagen ook blijven... volgens NH-nieuwsweerman Jan Visser. Maar wees niet te enthousiast. Er wordt afgeraden om dit paasweekende... de Noord- of Waddenzee in te gaan. Want dat ga je niet in de koude zwembroek zitten. Ook moeten we oppassen voor de felle zon. Het Rijksinstituut voor de Meteo... maakt zich vooral zorgen over onze tere huid... die door het gebrek aan zon van de afgelopen maanden niet meer gewend is aan UV-straling. Daardoor verbrandt de huid snel, wat op langere termijn tot huidkanker kan leiden. Jan Vusser vult aan. De ozonlaag is op dit moment ook dunner dan normaal... waardoor we echt moeten oppassen. Dankjewel, Albert-Jan, voor het nieuws in het kort. Ook na te lezen op de ZFM-app. En mocht je hem nog niet hebben... dan kan je net als maxim gewoon even downloaden... in de Play Store, App Store en de Windows Store. Daar is hij gratis beschikbaar. En dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zalvoort. En kan je luisteren naar je eigen lokale radio. When my baby...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 Eén ding is zeker, de komende dagen hoef je voor het weer. Zeker niet naar Rio. Want het weer in Stamford blijft de komende dagen heel erg mooi. En daarover zometeen veel meer natuurlijk bij het CFM-weerbericht. Dat doen we na het volgende plaatje. Een gauw uit de jaren 60. Hier is die Association. En ook de gauw muziek vergeten we zeker niet te draaien bij CFM... op de zaterdagmiddag of de maandagmiddag... voor de herhaling van dit programma. Jorden, the, the Association and windy. Die en Windy. En daarmee is het bijna half drie geworden. Tijd voor het weerbericht. Maak ons blij, Albert Jan. Dat ga ik zeker doen. Het is dit paasweekend prachtig weer met volop zonneschijn. Het blijft droog en met temperaturen van 20 tot 24 graden is het zelfs warm. Na Pasen is het aanvankelijk nog warm met 20 tot 22 graden... maar geleidelijk leent bewol de bewolking en vanaf woensdag ook de kans op buien toe. Aan het eind van de week gaat het kwik omlaag. De zon schijnt vandaag volop en het blijft droog. De noordoostenwind waait zwak tot matig... en de temperatuur stijgt naar 22 à 24 graden in de regio. Vanavond en de komende nacht is het helder... en daalt de temperatuur naar een graad of 9. Tijdens beide paasdagen het is het ook prachtig weer met volop zonneschijn. Het blijft droog en door iets meer wind vanaf zee wordt het morgen een graad op 20 à 21 graden. Maandag wordt het met 22 tot 23 graden zelfs weer wat warmer. En na de Pasen blijft het aanvankelijk zeer warm voor de tijd van het jaar met 20 tot 22 graden. Wel komen er geleidelijk wolkenvelden voor en vanaf woensdag stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Aan het eind van de week gaat de temperatuur omlaag. Aldus Rico Schreuder. En het weer is naar te lezen op www.ricoweer.nl of www.meteopagina.nl. Dat was het weer. Vier, de En hier is de source samen met Kenny Staten. Dus juist uh, van Albert-Jan. De komende dagen wordt het prachtig weer. Mooi weer om uh, naar de kust uh, toe te gaan. Hier is Bluff trouwens. De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht. Hey, iemand slaat soms onverwacht, maar zeker op de vlucht...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 Te krijgen en van eten slechts nog zwijgen, als ze zat zijn en voldaan, en weer rustig slapen gaan, hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waarin ieder onbewust, aangesproken waar de ketting is gebroken en alle schepen zijn verbrand maar er is niets aan de hand Vlissingen ademzwaar en moedeloos vannacht de haven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 De Zeeuwse kust Waar de zomer onbewust Met een noodgang wordt genoten En waar beeld en onverdroten Iedereen zijn gang kan gaan Tot men zat is en voldaan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 Eén ding is zeker van de week. Van het weekend gaat het heel erg druk worden hier in Stanford. Lekker met z'n allen naar de kust. En dat mag ook wel met het prachtige weer van de komende dagen. Nou, Vandaag is het ook een prachtige stranddag. En om vier uur gebeurt er iets speciaals op het strand. Ja, en dan hebben we het over onze dichter en schrijver Marco Termes. Want vandaag wordt zijn nieuwste uitgave van een tentoop gehouden. Het is een dichtbundel geworden met de naam ontroerend goed. Termes zelf omschrijft het als poëzie, een samenvoegsel van proza en poëzie. In deze bundel heeft de Zandvoortse dichter en schrijver geprobeerd... om het spectrum te verbreden als het gaat om de grote liefde in zijn eigen leven... als de liefde in het algemeen. Volgens Termes is het ook een natuurlijk proces. Hij vergelijkt het met het woord sublimatie. De directe, de directe faseovergang van een stof... Uit de vaste fase naar een gasvormige fase. De presentatie van zijn nieuwe dichtbundel van Ontroerend Goed... is vanmiddag om 4 uur in Strandpaviljoen Skyline. 4 uur Strandpaviljoen Skyline. De bundel is uiteraard ter plaatse gelijk te koop voor 17,90 euro. En ter mes zal er dan graag een persoonlijke noot inschrijven... Voor wie nog niet kan wachten tot 4 uur... Uh, kan natuurlijk al terecht bij Bruno Balkenende... want daar is deze bundel ook te koop. Ontroerend goed, vanmiddag om 4 uur... de dichtbundelpresentatie door Marco Temes uh, in Skyline. En iedereen is uh, daar van harte welkom. Dankjewel, je Albert-Jan, voor dit uh, strandbericht, ja. En uh, we blijven lekker doorgaan met zonnige muziek... op deze zaterdagmiddag bij CFM. Wat dacht je van deze van Santana en Corazon Espinada? Koningsdag uh, nog gaan plaatsvinden. We hebben vandaag al 23 graden hier in Zandvoort. Heerlijk, het hele weekend, het hele paasweekend. Mooi weer. En vandaar ook uh, zonnige muziek op de Zandvoorts radio, Waaronder deze van uh, Santana en Corazon Espinado. Ja, het is 13 minuten over half 3. Zodadelijk gaan we naar het circuit Zandvoort uh, overschakelen. Willem van Dezen is uh, dit weekend aanwezig bij de paasraces. Is zo dadelijk naar het volgende plaatje van Omi... En de cheerleader gaan we met hen praten van uh, wat er dit weekend, vandaag en morgen allemaal op het circuit plaatsvindt. Meedansen met uh, Omi, dat was de cheerleader. Ja, we gaan uh, naar het circuit Zandvoort schakelen, naar uh, Willem van deze. Want dit weekend zijn de Paasraces daar. Goedemiddag, Willem. Ja, goedemiddag vanaf uh, circuit Zandvoort. Dit weekend, uh, je zei het al, de Paasraces. De DNT uh, Paasraces. Eerder vandaag hadden wij het er al over. In het verleden de Paasraces. Uh, grote races, internationale races. Onder andere Formule 3 toerwagens. Dat is niet meer het geval met uh, Paas. Uh, we zijn nu met uh, DNFT bezig. En DNFT: uh, eigenlijk uh, de laagdrempelige uh, mogelijkheid om uh, te kunnen auto ja, dat is zeer gewild, uh, want als ik hoeveel uh, deelnemers we uh, zien in diverse klassen... ...waarde eerder vandaag al de uh, BMW E30 racen, ja, en uit je start dan van uh, 34 auto's... ...het lage drempel uh, zit hem uiteraard in de kosten, TNT uh, racen... ...ja, je komt in de je hebt een vrije training, je hebt kwalificatie, je hebt twee races... ...en je bent weer klaar, je hebt geen uh, verblijfkosten en dergelijke, dus... Dat uh, is al een uh, korting op het budget. En ook het materiaal natuurlijk. Het is niet het nieuwste van het nieuwste. En iedereen uh, sloot ons zelf. En dat houdt de kosten beperkt. En daarmee de mogelijkheden groot om uh, te gaan racen. Ja, zijn het allemaal eigen auto's die ze hebben? Nou, het zijn niet allemaal eigen auto's. Er zijn ook teams uh, hier uh, die uh, doen het op basis van arrive en drive. Uh, zullen we maar zeggen. En dan, uh, ja, dan uh, huur je daar een auto. Je komt in je uh, ...driedelig kostuum met je stroploos... ...die doe je even uit... je doet een racepak aan... ...en je kan racen... ...en je hebt verder nergens omkijken... naar nou, die mogelijkheden zijn er ook... Uh, ...onder andere bij het uh, team van... Uh... Jury Zwijfer, dat nx NXT. Thing. Die heeft een aantal Peugeot's 205 uh, GTI staan. En daar kan je in die klas meereizen En dat uh, tegen een uh, ja, redelijk tarief. Ik weet niet uh, exact de kosten. Maar het reist in ieder geval niet de pan uit. En je hebt een hoop lol. En je hebt de hele dag uh, dat je actief bent. Uh, met vijf keer uh, de baan op. Zo zeker. En uh, mooi dat uh, die mogelijkheid uh, er is, Willem. Ja, zeker. Dus ja, DNT, de paasrazen is wel over twee dagen en dat houdt in vandaag zien we een aantal klasses uh, die vandaag uh, die zijn klaar en die kunnen naar huis uh, vanmiddag om een uur of vijf, zes, net hoe lang ze uh, hier blijven hangen op het terras bij de Mickey's onder andere. En dan morgen uh, begint het spul weer opnieuw met een aantal uh, andere klasses. Ik heb zelfs begrepen dat er op uh, maandag ook gereest wordt hè? Ja, op maandag is er ook uh, activiteiten op het gebied. dat is weliswaar niet van... Uh, TNT, dat staat geheel los van de organisatie van Pazerazers. Ik ben even de SWTC. Er zijn tegenwoordig zoveel afkortingen van clubs die je races organiseren. En dat is aanstaande maandag. Ja, Willem, als je wil kijken zeg maar, op het circuit, kan je dit weekend gratis het circuit op? Of wordt er toegang gegeven? Nee, je kan overal uh, gratis bij, tot in de perdelkant toe. Ja, wil je met de auto komen, dan kost het wel iets. Uh, parkeren van de auto, en dus achter de hoofdtribune dacht ik die parkeerplaatsen, daar betaal je 6 euro voor. Maar god, als je in Zandvoort woont met dit, stap lekker op de fiets, maak een leuke wandeling en je bent ook op het circuit. Ja, Zijn er uh, dit weekend nog uh, veel Zandvoorters dus, uh, actief? Ja, uh, we hebben een aantal zandwoorters. Uh, ik noemde eerder al uh, Julie Verswijveren, die dat team heeft, de NXT. Met de uh, Peugeots. Uh, ook uh, in de Mazda MX uh, Cup. Daaruit. Die dacht ik zelf voor het teamkampioenschap met uh, Guido de Hond. Jury die zelf, uh, ja, zijn uh, streven natuurlijk is op En dat doet hij ook, want in het seizoen voor de, voor de Fiesta Cup uh, gaat hij dit jaar ook aanwezig zijn. En dat is een uh, klasse, ja, daar wordt wel echt uh, serieus gereisd. En dat is op een ander level als het uh, DNRT. Die komen één keer uh, dit jaar op zo'n uh, voor de Fiesta Cup. Hou me even niet aan welke datum, dat, is, uh, dat heb ik niet helemaal in mijn hoofd zitten. Verder hebben we ook uh, de gebroeders uh, van de Nulfs. Uh, die delen samen zo'n uh, Peugeot 205 uh, GTI. Uh, de ene race rijdt Koen en de andere uh, race rijdt uh, Huip van de Nulft. Die we ook gaan zien uh, als zonsporter uh, dit weekend op het squeers. Uh, misschien ken je hem, misschien niet Dirk van Zon. Een fotograaf, uh, reporter voor menig uh, autosportwebsite. Die uh, heeft besloten om zelf ook uh, de stoute schoenen weer aan te doen en te gaan racen. Die heeft een... Uh, Volkswagen Polo, uh, gesponsord door uh, auto Strijder onder andere. En die gaat uh, morgen het circuit uh, op uh, met zijn Polo in de dagtour uh, op de sportklas uh, met zijn auto. Ja, leuk dat uh, in ieder geval een half uh, dit weekend uh, actief zijn op het circuit. En wordt er ook nog uh, trouwens over de Formule 1 gesproken dit weekend? Of uh, gaat het echt alleen maar om de paasreizers? Nou ja, het gaat voornamelijk over de paasreizers. natuurlijk, maar zo her en der wel over de, het. Uh, er kon nu bijeen gesproken worden. Maar goed, dat is uh, voor iedereen afwachten. Het zal een wat kleine groep mensen weten die exact de uh, stand van zaken weet. En uh, op het moment dat het allemaal rond is, uh, zullen ze daar ongetwijfeld uh, vol enthousiasme mee naar buiten komen. Ja, de mensen die alvast uh, wat weten, die uh, later niks weten op dit moment. Nee, maar goed, ja, het, het is ook een uh, zaak tussen de sopie, de organisatie en uh, de FOM. Uh, ja, als je iedereen daarvan op de hoogte moet gaan houden, dan uh, heb je daar een tocht aan en dan kom je niet tot het uh, daadwerkelijke. D dat is waar Willem, dankjewel uh, voor uh, dit moment en uh, straks komen we gewoon weer uh, gezellig bij je terug naar de circuit. Oké, okay. okay, tot, tot straks. Dat was Willem van deze vrouw Fetching Quiz Antwoord. Ja, en wij gaan weer uh, vrolijke muziek draaien op de zaterdagmiddag. Wat dag van de Bobby Socks. Hier zijn ze met Let it Swing. Als je net vertelde, Albert Jan, dat zal ik niet verklappen, hoor. Nee. Zo lullig doen we. Ja, <laughs> nee, nee, nee, nee. Ja, jij hebt hem nog, heel vinyl deze. Nee, ik Toch? heb die hele LP. Ja, heel toe. goed. Heel ja. goed. Nou, in ieder geval een vrolijk plaatje. Absoluut. Je hoort de Bobby Sox en let it swing. Dit weekend een heel mooi weekend op het parkeerterrein De Zuid. Ja, want gisteren ging de zee alweer de zevende editie van Vintage het Zandvoort van start. Het grasveld naast parkeerterrein Zuid is weer een weekend lang vol met oude Volkswagens en Volkswagenbusjes. Tot en met de Mark One. Ook nu weer zijn een groot aantal liefhebbers en eigenaren van dit merk naar Zandvoort getrokken. om de Bolides te bewonderen. Er zijn tevens een aantal evenementen aan de meetings verbonden. Zo is er vandaag een grote kofferbakmarkt. Er wordt op vandaag ook makreel gerookt. en op morgen, op zondag, worst- en beenham. Daarnaast zijn er tijdens de paasdagen een aantal kleinschalige evenementen voor de kinderen... waar ook alle Zandvoortse kinderen tot 12 jaar welkom zijn. De paashaas zal er natuurlijk uiteraard ook rondlopen. Een geweldig initiatief wat zeven jaar geleden heel kleinschalig begon... maar nu is uitgegroeid, alweer voor, na zeven jaar, naar een prachtig evenement. En echt, bent u in de buurt van Parkeerterrein Zuid... Schroom niet en ga eens even kijken naar die prachtige oldtimers, uh, Volkswagen's... en natuurlijk ook alle evenementen daaromheen. U bent van harte welkom. Het is een geweldig spektakel uh, inderdaad, uh, Albert-Jan. En CFM is er morgen bij, van uh, 12 tot 4. zijn we live af, uh, vanaf uh, vintage uit met uh, ja, uh, de Lunst ja onder meer uh, Ruud uh, Jansen, uh, Dolly Tempierik en uh, Roy van Buringen. nou hartstikke top. onze collega's en trouwens uh, je hebt het over die uh, makrelen roken en, ja. Uh, ja die worden verkocht en de opbrengsten daarvan gaan naar de Stavorense reddingsbrigade dus Altijd meteen goed. ook een uh, goed doel aangekoppeld aan de makrelen die daar verkocht worden. wij zijn er zo meteen weer. graag tot zo.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 And I and know, I, I wanna know The beat don't stop until the break of dawn I said a M-A-S, a, -A T-E-R, a G with a double E I said I go by the unforgettable name Of the man they call a Master G Well, my name is known all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 de the het ritme van ZFM. via de kabel just the i and